12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Jeugdzorg volgens onderzoeksraad niet professioneel genoeg. Nauwelijks herstel op woningmarkt en Nederland op rand van griepepidemie. Het is bewolkt en er valt flink wat regen. Het wordt 8 graden in het noordwesten en zo'n 12 graden in Limburg. Ook vanavond en vannacht is het met temperaturen rond de 10 graden erg zacht blijft daarbij bewolkt en nat. Morgen weinig verandering, zacht en regenachtig. Hulpverleners in de jeugdzorg zijn niet professioneel genoeg... en ze grijpen te laat in. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid... na een vierjarig onderzoek naar kindermishandelingen... met dodelijke afloop. Het onderzoek werd gestart na een serie incidenten... zoals de dood van het meisje van Nulde en die van de kleuter Savannah. De raad onderzocht 27 van dit soort zaken. Een belangrijke conclusie is volgens de raad dat de jeugdzorg op dit moment de verantwoordelijkheid voor de fysieke veiligheid van een kind niet aan kan. Hulpverleners krijgen te weinig informatie en durven het in veel gevallen niet aan om het kind bij de ouders weg te halen. Volgens de raad moet de overheid bij ernstige kindermishandeling eerder ingrijpen. En ook moet de professionaliteit van jeugdhulpverleners beter worden. De woningmarkt wil maar niet verbeteren. Afgelopen jaar werden in ons land zo'n 94.000 woningen verkocht. Dat is ongeveer net zoveel als in 2009. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De gemiddelde verkoopprijs bleef ook stabiel. Gemiddeld werd per woning 230.000 euro neergelegd. Verslaggever Jeroen Schutteijzer in gesprek met de voorzitter van de NVM. Ger Hukker, in vergelijking met een jaar geleden is de huizenmarkt er weinig mee opgeschoten. Ja, van echt herstel is geen sprake. Een turbulent 2010 met een, een goed eerste kwartaal. Uh, verkiezingen, kabinetscrisis, twee slechte kwartalen en een redelijke eindsprint. Maar als je alles bij elkaar optelt, betekent dat we eigenlijk gewoon op hetzelfde niveau zitten als 2009. Ja, en toch zegt u die piek uh, in december, die is er altijd wel, maar die was nu iets groter. Dat klopt. Uh, je zou kunnen zeggen dat er een vorm van, uh, van Rutte effect is. En aan de andere kant uh, zie je dat veel last-minute-kopers zich uh, hebben uh, voorgedaan op de woningmarkt. Die hebben geprofiteerd van, een, uh, van de lage rente. Die ging namelijk wat stijgen. En, en die hebben ook een uh, uitstapje gemaakt naar lagere uh, financieringseisen. Omdat die per 1 januari zijn aangescherpt. Wat bedoelde u met dat Rutte-effect... Nou, er is een besluit in ieder geval om de hypotheekrenteaftrek uh, intact te laten. En er zijn uh, wat dat betreft ook andere maatregelen genomen. En wat je ziet is dat bij de consumenten iets meer vertrouwen is over het feit van... nou, oké, okay, de, de rust keert weer terug, de crisis is nog niet voorbij. Maar ik weet wat meer waar ik aan toe ben. En, en op de een of andere manier zie je dat terug, dat de kopers meer vertrouwen hebben... om, om ja, toch in deze markt, waar heel veel te koop staat, om toch uh, uh, een huis te kopen. Wat is er met uh, de prijzen gebeurd? Met prijzen is weinig gebeurd. Vraagprijzen zijn behoorlijk gecorrigeerd hier en daar. Uh, we zitten op een nulniveau, dus dat betekent inflatieniveau. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat de prijzen wat gedaald zijn. En dat is eigenlijk reden, zegt u, om de vlag uit te steken? Eigenlijk wel, want uh, ja, de vooruitzichten waren natuurlijk uh, van... Nou, het zou wel eens veel minder kunnen worden, maar het zou in kunnen storten eh, na de crisis. Dat is niet gebeurd. Maar om nou te zeggen dat we een, een, de crisis nu voorbij is op de woningmarkt... dat kunnen we zeker niet stellen. Hoe nu verder? Nou, 2011 zal een, zal een overgangsjaar worden naar ons idee. Er staat heel veel te koop. Weer een verloren jaar. Nou, als je het altijd hebt over groei, zou je kunnen zeggen is 2011 een, een verloren jaar. Ik zie het meer als de bodem in de markt is bereikt. En, uh, ja, we hebben het afgelopen kwartaal een succesje geboekt. En de vraag is of zich dat verder doortrekt. Maar ik denk dat er te veel onzekerheid uh, in de lucht hangt met betrekking tot bezuinigingen, besteedbaar inkomen, gemeentelijke lasten, de, de rente. Uh, en je dat, baan behouden? Je baan behouden. En dat betekent gewoon dat we rekening moeten houden de komende jaren met, uh, met gematigde cijfers. En uh, soms wat dalende, lichtdalende prijzen, maar vooral veel realisme. En dat zal zeker nodig zijn in deze markt. In de Tunesische hoofdstad Tunis zijn gisteravond, ondanks een avondklok... toch weer demonstraties en rellen geweest. En daarbij viel zeker één dode. Ook in andere Tunesische steden is opnieuw gedemonstreerd. Betogers zijn gefrustreerd door de armoede en de werkloosheid... en door het gebrek aan vrijheid... De politie treedt er hard op. Volgens officiële cijfers zijn er sinds het begin van de rellen, een maand geleden 23 mensen omgekomen. Maar volgens een mensenrechtengroepering in Parijs zijn het er zeker 35. Om de onrust te bedwingen werd gisteren in Tunis die avondklok ingesteld. Na 8 uur mocht niemand meer naar buiten. Dan naar Zuid-Amerika, Brazilië om precies te zijn. Aardverschuivingen en overstromingen hebben in Brazilië... tot nu toe aan zeker 300 mensen het leven gekost... In de stad Teresopolis, zo'n 100 kilometer ten noorden van Rio de Janeiro, is met ruim 140 doden het zwaarst getroffen. De burgemeester van Teresopolis vertelt dat er in één dag meer regen is gevallen dan normaal in een hele maand. We zijn desde 3 horas da manhã, met todas as equipes, met een de emergência, met een gabinetje van de prefectuur, met een paar doden. Het chofte normalmente durante het mês todo de janeiro. De die het meest zijn de encostas. Reddingswerkers hebben de hele nacht door hulp verleend. De bewoners van de sloppenwijken hebben het, volgens de burgemeester, het zwaarste verduren. Een verslaggever van de Braziliaanse televisie beschrijft... hoe door de enorme hoeveelheid neerslag in Teresopolis... spontaan een rivier is ontstaan. Die rivier die sleurt alles mee op zijn weg door het stadje. rio. ...die tudo. A grande de avalanche realmente tivesse atingido toda essa região. E de a só vê muita Watermassa verplettert. huizen, bruggen en wegen, vertelt de verslaggever. Slachtoffers worden zo goed en zo kwaad als het kan opgevangen op een voetbalveld. Ferida, sendo trazida até o campo de Nesse salvamento. Ze gebruiken tronco de árvore, een pedaço madeira, een cobertor. Op het voetbalveld is een provisorisch medisch centrum ingericht. Alles, maar dan ook alles, wordt gebruikt om de slachtoffers daar naartoe te brengen. Van boomstammen tot dekens. Een vrouw die haar huis is kwijtgeraakt smeekt om hulp. Muita gente precisando de socorro no Cambucais. Muitas casas caíram. De vrouw voelt zich machteloos en vraagt de autoriteiten om hulp. Niet alleen in de deelstaat Rio de Janeiro zorgt de watersnood voor veel ellende. De deelstaat São Paulo zijn zeker 13 mensen omgekomen na de overstromingen. Dit is het NOS-journaal, het dorp Meegens. Financieel nieuws dan. Spanje en Italië hebben vanmorgen met succes geld weten op te halen op de kapitaalmarkten. Gisteren was het Portugal. Er werd met spanning naar uitgekeken, ook vandaag, of die twee landen erin zouden slagen om voldoende beleggers te trekken tegen een niet al te hoge rente. Economieredacteur André Meijndema hier aan tafel. André, hoe ging het? Was het lastig? Nou dat dat was weer de nodige spanning hoor, want gisteren had je natuurlijk Portugal, was het best spannend. Hoe reageren markten op uh, dit soort landen, die er waar toch een, zeg maar, een, een geur omheen hangt, van uh, zijn ze wel kapitaalkrachtig genoeg, solvabel genoeg. Uh, natuurlijk, Spanje is natuurlijk een stuk belangrijker dan Portugal gisteren, uh, want Portugal is natuurlijk een helemaal klein stukje van de economie. Heer slechts 2% van de hele Europese economie komt voor rekening van Portugal. Spanje neemt 10% van die Europese economie voor zijn rekening, dus veel belangrijker. Je zou kunnen zeggen, de plaatsing van dit soort uh, obligaties is ook een klein beetje geregisseerd, een beetje voorgemasseerd. De markten. de ECB is ook actief geweest, dus er wordt van alles gedaan om die plaatsing in zo'n gunstig mogelijk klimaat te laten vallen in een zo gunstig mogelijk bedje. Nou, Spanje is het gelukt, uh, wilde vijf jaar geld lenen uh, te, voor zo'n 3 miljard, hebben die 3 miljard gekregen tegen een rente van 4,6 procent, een procent hoger dan twee maanden geleden. Dat dan weer wel, wel twee keer zoveel belangstelling als uh, eigenlijk geld te vergeven was, dus toch wel duur geld, want zij lenen dus 4,6 procent. Uh, wij zouden datzelfde uh, geld kunnen lenen tegen een rente van nog geen 2 procent. Ja. In Duitsland Nederland. Dus het is duur. Uh, maar minder duur dan gevreesd. Ook de Italianen hebben ondertussen geld opgehaald. Uh, betalen 3,7 procent voor vijf jaar lening. De hoogste rente voor de Italianen in twee jaar. Nou, je zou kunnen zeggen, nou, de beleggers halen opgelucht aan. Met name op de beurs van Madrid. Daar zie je de bankaandelen om, omhoog gaan. Uh, op het nieuws zeg maar van toch weer een geslaagde plaatsing van staatsleningen ja. betekent ook dat dat Spanje-Italië voorlopig, dus niet die uh, beroep hoeft te doen op dat veelbesproken noodfonds. Uh, betekent dat dat ook dat noodfonds nu weer ter discussie staat? Er ja, gaat voortdurend discussies te gaan... over dat het wel of niet vergroot zou moeten worden en dergelijke meer. Gisteren werd al gezegd dat het misschien het IMF geld wil bijleggen. Barroso, de Europese voorzitter, heeft gezegd... dat hij het fonds groter en sterker wil maken... Eh, om de kritiek van er zit te weinig in... als er echt nood aan de man is eh, ja. te kunnen pareren. Aan de andere kant, de voor- en tegenstanders zeggen altijd weer... Van, ja, maar als je daar nou geld bij zet dan zou je het ook kunnen uitleggen als zijn de, de problemen zijn blijkbaar nog groter, dat er meer geld bij moet. Dus de vertrouwen je, daalt dan. Precies, en dan zie je die discussie gewoon heen en weer stuiteren. Volgende week komen de Europese ministers van Financiën weer bij elkaar. De Duitsers zijn eigenlijk een beetje tegen. Uh, met name de Duitse DenkTank denk IFO, die heeft bijvoorbeeld uh, vandaag laten weten: dat ze zeggen van uh, eens maar nooit weer. Uh, Ierland was een, een slecht voorbeeld, dat moeten we vooral niet navolgen. Want wie betaalt de rekening straks? Dat zijn de landen met de grootste, sterkste schouders. Kijk naar ons, dat zal Duitsland worden. En de Duitsers merken dat al op die kapitaalmarkt, omdat de rente voor Duitsers staat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 Andere illegale vreemdelingen krijgen te horen dat ze het land moeten verlaten... maar ze worden niet in vreemdelingenbewaring gesteld. De leers wil dat wettelijk alsnog mogelijk maken. Nederland stevend af op een griepepidemie. In de eerste week van dit jaar zijn er 87 griepgevallen gerapporteerd... per 100.000 inwoners. De grens waarboven sprake is van een epidemie ligt op 50. Maar er wordt pas van een epidemie gesproken... als het aantal griepgevallen twee weken op rij boven die 50 ligt. Volgens de huisartsen komt de griep in alle regio's voor. En vooral onder jonge kinderen tot 4 jaar zijn er veel zieken. Uit analyse van neus- en keelmonsters blijkt dat het in een, aantal gevallen, een flink aantal gevallen gaat om het H1N1-virus. Dat is de Mexicaanse griep. Patiënten kunnen binnenkort zelf bepalen welke zorgverleners toegang krijgen tot hun elektronisch patiëntendossier. Vanaf het tweede kwartaal kunnen mensen op voorhand aangeven dat bijvoorbeeld alleen de eigen huisarts of de specialist of de apotheek de gegevens mogen inzien en anderen niet. Schrijft minister Schippers aan de Tweede Kamer. En Schippers gaat er ook voor zorgen dat burgers, als ze dat willen, automatisch een smsje of een e-mail krijgen als hun medische gegevens via dat patiëntendossier zijn bekeken man die 16 jaar tbs heeft gehad blijkt binnen twee weken na opheffing van die maatregel weer in de fout te zijn gegaan. Hij pleegde een overval op een supermarkt waarbij hij deed alsof hij een vuurwapen had. De man van 42 werd midden jaren 90 voor een gewapende overval veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij zat 16 jaar in diverse klinieken waarbij hij geleidelijk steeds meer vrijheid kreeg. In september vorig jaar maakte de rechter een eind aan de TBS... en twaalf dagen daarna overviel de man de supermarkt. Daarvoor is nu een gevangenisstraf geëist van anderhalf jaar. Opnieuw TBS opleggen heeft volgens het Openbaar Ministerie geen zin... want de man is uitbehandeld. Het referendum in Zuid-Soedan lijkt aan alle internationale eisen te voldoen. Tot die voorlopige conclusie komt Jimmy Carter. De Amerikaanse oud-president is de oprichter van het Carter-centrum... Dat ziet erop toe dat verkiezingen eerlijk verlopen en het centrum is op dit moment actief in zuid soedan De kiezers hebben een week de tijd om te bepalen of ze onafhankelijk willen worden van het noorden. Jimmy Carter is erg tevreden over het verloop van de stemming tot nu toe en gaat ervan uit dat de uitslag internationaal gerespecteerd wordt. Dan een gevalletje uh, man bij het hond in een bos bij de Wit-Russische stad Grudno heeft een vos een jager neergeschoten meldde Wit-Russische media. Nadat de jager de vos had geraakt, wilde hij het dier met de kolf van zijn geweer de genadeklap geven. Maar de vos maakte een uh, onverhoedse beweging met zijn poot en daarmee haalde hij de trekker over. Het geweer ging af en trof de jager in zijn been. De vos is uh, ontkomen en de jager moest naar het ziekenhuis. Sponswaard. De tweede dag van het kwalificatietoernooi van de Australian Open is totaal verregend. Alle duels zijn uitgesteld. Michaela Krajicek, Arantja Rus en Jesse Huda-Galung hebben daardoor niet kunnen spelen. Ze komen morgen de baan op. Het hoofdtoernooi van de Australian Open wordt zondag voorafgegaan door een benefiet. Toptennissers als Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Leighton Hewitt en Kim Kleister zetten zich in voor het door overstromingen getroffen gebied in Australië. We hebben verkeersinformatie. Goedemiddag, Sean Bakker. Goedemiddag. Files door spoedreparaties op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Blarikum, 7 kilometer... Op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij Bunnik 3 kilometer. En op de A59 van Os naar Zierikzee bij Waalwijk 2 kilometer. In alle gevallen is de rechter rijstrook dicht. John, dankjewel. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Hulpverleners in de jeugdzorg zijn niet professioneel genoeg. En ze grijpen te laat in. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De woningmarkt zijn nog nauwelijks tekenen van herstel te zien. En Nederland stevend af op een griepepidemie. Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wat is de rol van de ouders bij het mediagebruik van hun kinderen? Peter Nikken doet er onderzoek naar. Hij is de eerste bijzondere hoogleraar mediaopvoeding van Europa. En hij is zometeen hier in het mediaforum van het financieel blad, dagblad Thieu En Harm Edens, die is van de NCAW, onder meer. En het gaat onder meer over de twee Transavia-piloten... die gisteravond bij Pauw en Witteman vertelden over het etentje met Julio Porch. Daarna kwam die hele zaak rond de Argentijnse gezagvoerder aan het rollen. De Transavia-piloten zijn duidelijk over hun gevoel bij dat gesprek. Ik trok de conclusie van, jij moet hierbij betrokken zijn geweest. De, dat was gewoon de manier waarop hij het vertelde. En de te kloppen score in de Nationale Nieuwsquiz is na gisteren 96... en de kandidaat van vandaag komt uit Gorkum en heet Remco Versluij. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Een journalist van de Vlaamse omroep VRT heeft achteraf het geluid van een schot toegevoegd... aan een reportage die hij heeft gemaakt in Haiti. Hierdoor leek het alsof het tijdens de opname in een tentenkamp... dat hij onder vuur werd genomen... In werkelijkheid werd er alleen een steen naar hem gegooid. De krant De Morgen heeft de creatieve montage ontdekt. De journalist Robin Ramakers wordt als straf voor onbepaalde tijd niet door de VRT ingezet voor reportages in het buitenland. Gratis krant De Pers doet het helemaal niet zo goed als gedacht. De omzet ligt veel lager dan verwacht. Uitgeverij Wegener zou nu diep in de buidel moeten tasten om de krant te helpen. Wegener mag sinds 2009 advertenties voor de pers verkopen en verdient daar geld mee. En het bedrijf dacht dat dat snel winstgevend zou zijn. Voor de komende 11 jaar heeft de uitgeverij nu een verlies van 48 miljoen euro ingeboekt bij de gratis krant. Dynasty-fans opgelet, de serie uit de jaren 80 krijgt een filmversie. Tenminste, als het aan de producer ligt, moet een zogeheten prequel worden... waarin te zien is hoe het allemaal zo is gekomen met de familie Carrington... de olieindustrie en natuurlijk de in- en in slechte Alexis. Die rol werd in de serie gespeeld door John Collins. In de film zullen jonge acteurs de rollen invullen. Um, overigens zou een Amerikaanse tv-zender bezig zijn met een nieuwe serie van Dallas. In de jaren 80 was dat natuurlijk de concurrent van Dynasty al eerder is bekend geworden dat Danny de Munk als presentator bij SBS aan de slag gaat. En nu is ook duidelijk geworden welk programma die gaat doen. Samen met Tooske Ragas wordt de Munk het gezicht van de Sing-Off. In de nieuwe talentenjacht strijden a cappella zangkoren tegen elkaar. En het is nog niet bekend wanneer de Sing-Off op de buis komt. Allesverwoestende aardbeving die Haiti vorig jaar trof... bracht een jaar geleden de publiek en de commerciële omroepen samen... in een actieavond voor Giro 555. Maar radiostation BNR deed toen niet mee... en koos ervoor om het Haitiaanse radiostation Aibo Radio, of Ibo Radio te adopteren... en zo ook haar steentje bij te dragen. Niels Heithuis is presentator bij BNR, is nu in Haiti om te kijken hoe het daar gaat. Niels, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Je bent nou, wezen het kijken... Het ergste wat ik heb gedaan is een, uh, is een hamerklapje geplaatst. Zodat uh, de last van de montage niet, uh, niet te horen was. Ja, je bedoelt in, in, in vergelijking met dat bericht van de VET. Ik snap ja. het. Ja, ja. Je, een je, grote bij mij hoor. Nee, je bent wezen kijken bij dat radiostation. Uh, Ibo ja. Radio dus. Uh, wat, wat, wat, wat, wat trof je daaraan? Nou, het is eigenlijk een functionerend radiostation. Uh, een technicus van ons die is enkele maanden geleden geweest om uh, nieuwe apparatuur uh, te brengen. Die hebben wij gedoneerd. Uh, die heeft hij ook geïnstalleerd. en toen was dan nog geen airco, dus hij heeft er in een bloedheet uh, hokje gelegen. Ik ben er ook geweest om, uh, om nog eens even te kijken. En het wordt daar inderdaad heel benauwd. Uh, maar ze hebben inmiddels ook airco en uh, de studio is ook in gebruik. Want dat was nog niet onmiddellijk het geval. Omdat er nog een verbinding gemaakt moest worden tussen de studio en, uh, en, uh, en de zender. Die hier op een andere berg uh, bij Porto Prince staat. En uh, dat, dat, dat, ik heb dus gezien dat, uh, dat het nu allemaal draait. En ze hebben een nieuw gebouwtje waar ook een redactieruimte is waar verslaggevers vandaan werken. Hoe belangrijk is dat radiostation daar in, in dat land dat nu eigenlijk helemaal op zijn gat ligt? Toch wel belangrijk hoor. Mensen luisteren voornamelijk naar de radio voor informatie. Dat kun je je ook wel voorstellen in een land waar de helft van de mensen niet kan lezen en schrijven. Zo is bijvoorbeeld ook tijdens die cholera-epidemie, die natuurlijk nog gaande is... maar waarvan de sterftegevallen wel beperkt worden nu... Uh, tijdens die cholera epidemie is ook heel veel voorlichting op de radio uh, uh, gebracht. Waarbij je dan in het Creools, dus in, in de taal van hier, een mengelmoestaal uh, van Frans en, en andere invloeden. Uh, konden horen dat mensen werden geadviseerd om uh, de handen te wassen na uh, het poepen en uh, ook voor het eten. Ja. Uh, men, men is ook trouwens met wagens de dorp ingegaan om dat te verkondigen. En dat heeft gewerkt uh, volgens Artsen Zonder Grenzen. Ja, er is natuurlijk heel hoop te doen hè, over dat geld wat uh, toen is ingezameld voor Giro 5 en 5. Jullie hebben daar bewust niet aan meegedaan uh, om, nee. om gewoon een, een, ja, eigenlijk een heel duidelijk project uh, te adopteren. Uh, en dat is achteraf dus een goede keuze geweest. Dat denk ik wel, ja. Vooral ook kijk waarom we dat niet gedaan hebben is omdat we uh, journalistiek uh, onafhankelijk willen kunnen blijven controleren of het hulpgeld goed besteed is. Uh, dat, dat, dat is trouwens ook een van de reportages die ik heb gemaakt. Uh, en je ziet dat, dat heel veel van die heel projecten inderdaad traag verlopen. Kijk, als je daar zelf geld in hebt gestoken, ben je er misschien toch wat minder uh, sta je er minder ver vanaf. En in dit geval uh, hebben we inderdaad met succes dat radiostation geholpen. Ik moet eerlijk zeggen, het is echt ontwikkelingssamenwerking geworden, want ik ben hier uh, begeleid door de hoofdrecteur van het radiostation. En die heeft mij geweldig geholpen. Dus uh, uh, zo heeft het ook twee kanten opgewerkt, ja. moet ik zeggen. En wat heb jij daar verder nog gedaan? Ik bedoel, behalve dat, dat hele technische verhaal wat je deed... heb je daar, heb je daar uh, inhoudelijk ook nog iets kunnen doen? Van uh, zo doen wij dat in Nederland? En, en... Ja, ik ben daar een beetje terughoudend mee geweest... omdat die, die vraag uh, maar beperkt kwam. Uh, en ik vind dat het niet zo zinvol is om te roepen... zo en zo moet het, uh, als zij op een andere manier tegenaan kijken. Ik ben ook nog een dag mee geweest met een verslaggever. en ik viel ik me op dat, die, dat, dat ik hem eigenlijk niet zoveel kon, kon vertellen. Er is een kritische houding. Uh, er worden kritische vragen gesteld, maar op een beheerste manier. Waar mijn vraag wel door tot mijn antwoord heeft uh, gekregen. En dat wordt ook gerespecteerd wel door de politici. Hoor. Dus de rol van de vrije pers uh, wordt, uh, wordt gerespecteerd. Dus, dus daar heb ik ook niet zoveel zorgen om. Uh, het is meer dat kijk de manier waarop zij radio maken is heel gevarieerd. Ze dus draaien muziek en dan is er ineens een lang journaal. Uh, uh, en wij, doen, wij kiezen meer voor één format. Hè. In Nederland is er een beetje wat dat betreft een Amerikanisering gaande. Uh, dus één station met één formule per dag. En zij hebben meerdere formules op een ja, dag. Ja. Uh, je maakt er ook reportages die je aan het horen via BNR. Dank voor de uitleg. Niels Heidhuis. Goedemiddag zou ik dan zeggen bijvoorbeeld. Ja, ja, graag gedaan. Oké, okay, ja, dankjewel. <laughs> dag hoor. Ja, hoor. Onbeleefde boeren van de commerciële nieuwsradio, zeg. Wat is dat? Uh, nee, oh, nee nee, nee. Uh, conculega's zijn we en, en goede conculega's. Uh, Peter Nikken is de eerste bijzonder hoogleraar mediaopvoeding van Europa. Uh, dat uh, doet hij aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Hij werkt ook voor het Nationaal Jeugdinstituut. En gaat in kaart brengen welke rol ouders spelen bij de mediaopvoeding van hun kinderen. Uh, dag meneer Nikken. Goedemiddag. U bent de eerste van, uh, van Europa. Uh, in Amerika is het al wel. Uh, zijn er collega's van u? Hè? Ja, in Amerika zijn er een aantal uh, hoogleraren uh, en andere onderzoekers. die daar uh, ja, systematisch onderzoek doen naar. wat ouders nou feitelijk aan die media opvoeding doen. Ja, dus daar, daar, liggen, hoe... daar liggen gegevens. Maar die, die uh, kinderen in Amerika zijn natuurlijk anders dan die kinderen hier in Nederland bijvoorbeeld. Uh, uiteraard, de Amerikaanse samenleving is anders dan uh, de Nederlandse, dus we kunnen de gegevens die we uit Amerika uh, in uh, wetenschappelijke tijdschriften tegenkomen niet 1, 2, 3 vertalen naar Nederland. Nee. Waar, waar zit hem dat bijvoorbeeld in? Uh, het mediagebruik, uh, de hoeveelheid. Uh, Nederland loopt uh, ver vooruit als het gaat over uh, internetaansluitingen bijvoorbeeld. Daar zijn uh, we echt een van de koplopers in, uh, in de wereld. Het is toch anders dan uh, Amerikaanse jongeren die uh, ja, ook, daar ook weer ander gebruik maken van, uh, van wat ze op internet doen. Ja, ja. En, dan, en dat heeft zijn weerslag dus natuurlijk op wat, hoe ouders daarop kunnen ingrijpen. Ja. En dan even binnen Europa is er denk ik ook nog wel een hoop verschil. Uh, ook binnen Europa weten we uit een uh, aantal uh, studies, uh, EU Kids Online uh, onder andere, dat uh, in Polen of in uh, Zuid-Europa, uh, Zuid Zuid dat daar natuurlijk anders uh, vanuit andere cultuur gedacht wordt over de media en ook over opvoeding. Uh, dan bijvoorbeeld in uh, landen als Nederland of Denemarken, Zweden, Noorwegen. Ja. Kan je in het algemeen zeggen dat uh, hoe meer er mag, hoe harder een kind wordt en uh, hoe meer je zo'n kind beschermt, hoe, ja, hoe banger je wordt? Uh, nou, het hangt heel erg af van de leeftijd uh, uiteraard. Uh, bij het opgroeien hoort gewoon dat kinderen eigen, hun eigen grenzen gaan verkennen... en steeds meer op eigen benen komen te staan. Uh, en, ja, en bij jonge kinderen zul je natuurlijk als ouder eerder bepaalde dingen verbieden en zeggen, nou, daar moet je nog even mee wachten. En ja, als ze helemaal naar de middelbare school gaan, dan wordt het natuurlijk steeds lastiger. En dat zien we ook in het uh, mediagebruik, wat we al aan kennis hebben daarover, is dat uh, ja, jongeren natuurlijk heel erg uh, hun eigen media hebben, dat op de eigen slaapkamer of met de mobieltjes gewoon op straat uh, met vrienden uh, benutten. Mm -hmm. uh, en dat ouders dan een veel kleinere rol hebben. Tenminste, dat denken ze misschien, en dat denken jongeren zelf ook wel. Maar juist ook bij die middelbare scholieren kunnen ouders er nog heel veel toe doen. Ja, maar ik heb ook wel eens gehoord dat daar een, een enorm gat tussen zit. Dat ouders vaak denken, ach, dat zal mijn kind al niet doen daarboven. Die zit daar nu boven netjes uh, uh, nog naar uh, Winnie de Poer te kijken, terwijl er al uh, vreselijke dingen gebeuren, zeg maar, en, en omgekeerd. Uh, dat zal vast voorkomen dat uh, jongeren uh, lekker in hun eigen slaapkamer... en ouders denken van nou die is veilig, geen uh, gevaren van de straat. Um, maar ja, wat ze dan uh, feitelijk doen achter de computer of uh, met de televisie... dat is niet altijd even duidelijk. Dus daar heb je dan minder zicht op als ouder. Dan nou, denk ik dat uh, heel veel ouders dat best wel uh, goed doen... en uh, wel een idee hebben van hun kinderen. En als ze er goed over kunnen praten met hun kinderen, als het een vertrouwensband is... dan uh, vermoed ik niet van nou dat het nou heel erg de spuug. gaat uitloopt. Maar als ouders en kinderen nou juist niet zo'n goede band hebben, dan weten we van, nou, dat jongeren dan toch makkelijker eerder op zoek gaan bijvoorbeeld naar porno of uh, geweld op mm. het internet. En dat kan natuurlijk juist uh, dan uh, risico's met zich meebrengen. Ja. Laten we even aan de hand van een voorbeeld uh, uh, verder praten. De Tros heeft een nieuwe jeugdserie. De Bende van Shaco heet die uh, serie. Daar is mm. weken geleden al een pilot van uitgezonden, maar die werd te eng bevonden voor de jonge kijkers. En toen is hij opnieuw gemonteerd. Even luisteren naar een kort stukje. Tuchtboek. Van Charco. Het lijkt wel een of andere code. Zien jullie dat ook? Charco? Hou die jongen in de gaten. Die heeft al te veel gezien. Geen enkel probleem. Komt dit te eng op u over? Uh, nou, ik heb op YouTube ook een uh, fragment erbij gezien. Uh, ik kan me voorstellen dat uh, met dit soort geluiden en ja, dit soort teksten... dat dat inderdaad beangstigend is voor jongere kinderen. Uh, ik ben vanuit het Nederlands Jeugdinstituut ook een van de adviseurs voor Kijkwijzer. Voor het systeem dat die leeftijden toekent aan uh, de films en aan tv-programma's. En juist een uh, aantal jaren geleden hebben we de leeftijd van 9 toegevoegd... omdat we weten uit onderzoek dat, ja, dat rond die leeftijd kinderen daar uh, een sprong maken. En uh, er staat een gat tussen 6 en 12 uh, in de kijkwijze. En daar is juist die 9 voor toegevoegd om mm. uh, ja, dramaproducties... Uh, ja, die niet helemaal echt zijn, om net daar die extra 9 mm. leeftijd voor te kunnen maken. Dus zeg maar vanaf 9 kan je als kind omgaan met spannende televisie, zou je kunnen zeggen? Er gebeurt in ieder geval iets waardoor kinderen vanaf negen uh, kritischer en, en met meer afstand naar uh, enge dingen kunnen gaan kijken op televisie. Maar wanneer er hele enge horrorgeluiden en extreme uh, beelden ook bijkomen, nou dan kun je ook twaalf of ook nog wel een film met zestien krijgen natuurlijk. Ja. Want uh, het houdt niet helemaal op na negen. Ja. Kinderen weten nog steeds niet altijd van wat fantasie en wat realiteit is. Wij keken vroeger naar Q&Q. &Q. Dat was ook best spannend. Met die man in dat mm. bos. Ja, het is eigenlijk bij me wel goed gekomen, denk ik. Uh, kijk, spanning en uh, angsten, dat hoort er best bij. En gewoon griezelen, dat vinden kinderen leuk. Uh, we gaan ook naar de Efteling of andere uh, parken... waar je hele adrenaline door je lichaam kunt voelen. Uh, en dat hoort er gewoon bij. Daar moet je mee leren omgaan. Dus je moet zeker niet alle enge dingen van kinderen weg gaan houden. Ja. Maar het is natuurlijk wel van belang dat het gedoseerd gebeurt. En ja. dat kinderen er uh, ja, alleen bij kunnen griezelen. En maar dat ze ook weten van nou oké, okay, het is voorbij. En het was maar een film of het ja. was maar een tv-programma. Ja, want, want dan komen we natuurlijk op de rol van de ouders. Uh, nou ja, aan de ene kant... Uh, Kinderen worden voor de voor de voor de tv gezet en, en achter de computer en ga je gang maar uh, aan de andere kant u zegt ook van je moet dat wel degelijk dat een beetje in de gaten houden ja, het is heel belangrijk. Dat weten we al uit onderzoek van wat ouders kunnen doen. Uh, enerzijds uh, paal en perk stellen of afspraken maken van wat mag en wat niet mag. Uh, maar daarnaast ook is het heel belangrijk dat ouders met hun kinderen praten. Uitleg geven, uh, luisteren naar kinderen en proberen daar een discussie over uh, te vormen. Van wat is goed en wat is niet goed. Wat is leuk, wat is niet leuk. Um, en ook vooral meekijken of mee uh, gamen, mee uh, internetten. Uh, al dat soort dingen kun je samen doen. Ja. En door dat samen te doen kun je kinderen helpen om ja, die media goed te kunnen begrijpen. Ja. Over dat game nog even, want dat is, een, dat is natuurlijk een belangrijk ding van, van nu. Uh, ja, die zouden alleen maar agressie opwekken bij kinderen. Wordt dan gezegd? Er zijn ook weer wetenschappers uh, die, die, dat, uh, die dat helemaal uh, wel meevinden vallen. Waar staat u? Nou, het hangt er vanaf van wat voor game het is. Uh, van de Sims zul je waarschijnlijk niet zo snel agressief worden van een game als uh, GTA. Wel, uh, en het hangt er ook af weer van het kind en van de leeftijd uh, die daarbij gekoppeld is. Dus Onderzoekers zijn inderdaad daar nog niet helemaal over uit. Sommigen die zeggen van, ja, het is maar een spelletje dus ook bij zo'n agressieve game. Die dus het risico met zich meebrengt dat je er agressief van zou kunnen worden. Wat sommige studies aantonen. Uh, zeggen ze van, ja maar het is toch een spel. Dus voor veel kinderen is het dan zoiets van. Dan weten ze we, ja daar kan ik afstand van nemen. Uh, het is wel zo dat die spellen steeds uh, realistischer worden. En uh, het is nou eenmaal zo van dat je uh, bij een spel zelf uh, de agressie moet uh, uitoefenen. Je moet dat Blijven doen net zolang totdat het gelukt is. Want anders kom je niet verder in de game. Je krijgt daar punten voor. Nou, dat zijn allemaal dingen waarvan we uit onderzoek weten van nou, dat zijn uh, ja, belonende uh, kenmerken, zou je kunnen zeggen, waardoor het ja, gemakkelijker wordt om het geweld gewoon te gaan vinden en wellicht ook zelf uit te gaan voeren. Ja. Uh, maar nogmaals, ja, wanneer kinderen daar uh, afstand van kunnen nemen. En denken van ja, het is inderdaad echt maar een spelletje. En in de werkelijkheid uh, gaan we zo niet met elkaar om. En als ze ook die boodschap van de ouders meekrijgen, ja, dan denk ik dan, dan kun je kinderen. Hmm. Een passende game en een goede peggy leeftijd kun je makkelijk laten spelen. En, en dat geldt uh, hetzelfde voor internet? Ik bedoel, je hoeft daar niet onmiddellijk als ouder een, een filter op te zetten, die computers? Uh, bij hele jonge kinderen kan het uh, verstandig zijn om uh, nog wel iets van gebruik te maken van de filter. Maar je moet als ouder dat nooit als een automatisch piloot uh, gaan gebruiken. Blijft altijd belangrijk dat je er gewoon met kinderen over praat. En ook aangeeft van ja, er zitten gewoon soms vervelende of uh, dingen op het internet die niet echt voor kinderen of jonge kinderen bedoeld zijn. En uh, daar kun je dan de discussie over voeren. En uh, wanneer je daar eerlijk uh, met je kind over praat, dan zijn kinderen het ook wel geneigd om te zeggen... oké, okay, nee, dat is misschien niet voor mij. Ja, en een beetje uitzoeken en proberen natuurlijk van waar liggen mijn grenzen en spannende dingen opzoeken. Dat hoort er altijd bij. Uh, vroeger uh, werden de pornoboekjes uh, in het fietsenhok uh, bekeken. Ja, tegenwoordig uh, gebeurt dat dan wat meer op het internet en is dat makkelijker toegankelijk. Maar om alles te gaan censureren en te gaan verbieden voor kinderen. En alleen maar te zeggen, het mag niet, dat is meestal een, uh, uit onderzoek gebleken... niet de beste strategie, want juist dan gaan kinderen denken van... hé, hey, uh, dat wordt interessant. Ja. Dan bent u sinds het begin dit jaar uh, bijzonder hoogleraar leer aan um, Wat is nou eigenlijk de bedoeling uiteindelijk? Komt daar een soort uh, ja, leidraad uit, een boekje wat elke ouder in de boekenkast kan zetten... Uh, waarin hij kan zien hoe hij het moet aanpakken? Nou, er zijn een aantal dingen die uh, mogelijk zijn, en daar gaan we nog heel goed over nadenken. Uh, met studenten en met uh, de mensen van de universiteit, en ook de mensen die uh, de leerstoel hebben ingesteld van wat we. Echt precies gaan doen. In grote lijnen willen we uh, vooral weten van nou, wat doen Nederlandse ouders aan die mediaopvoeding, want dat beeld is heel erg versnipperd. En uh, wat we vooral ook erg belangrijk is, uh, vinden, is wat uh, ja, ondersteuningsinstanties uh, kunnen doen. Hè? De CEG's, uh, de GGD's, uh, de scholen zelf, uh, leerkrachten. Hoe kunnen al die partijen, die ook allemaal ouders en kinderen ondersteunen, samenwerken en wat is er voor hun nodig? Uh, bijvoorbeeld fact sheets met informatie over de ontwikkeling van kinderen en waar je op. Als oud op kunt letten. Uh, dat willen we allemaal in de komende vier jaar gaan proberen te bereiken. Goed, uh, succes daarbij en uh, dank voor het gesprek nu. Peter Nikken hoort u. Zometeen uh, doen we het Mediaforum. Eerst eens hier Dorold Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Tunesië aangepast. Buitenlandse Zaken ontraadt alle niet-essentiële reizen naar het Noord-Afrikaanse land. Dat is op één naar zwaarste waarschuwing. In Tunesië is het al weken onrustig. Bij demonstraties tegen de regering zijn meer dan twintig doden gevallen. In Tunis, de hoofdstad, zijn gisteravond ondanks een avondklok... toch weer demonstraties en rellen geweest en daarbij viel zeker één dode. Hulpverleners in de jeugdzorg zijn niet professioneel genoeg en ze grijpen te laat in. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na een onderzoek van vier jaar naar kindermishandelingen met dodelijke afloop. Belangrijke conclusie is dat de jeugdzorg onder de huidige omstandigheden... de verantwoordelijkheid voor de fysieke veiligheid van een kind niet aan kan. En de man die 16 jaar tbs heeft gehad... blijkt kort na opheffing van die maatregel weer in de fout te zijn gegaan. Hij pleegde in september een overval op een supermarkt... waarbij hij deed alsof hij een vuurwapen had... Daarvoor is nu een gevangenisstraf geëist van anderhalf jaar. Opnieuw TBS, dat heeft volgens het OM geen zin, omdat de man is uitbehandeld. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van weeronline. Vanmiddag blijft het bewolkt en lokaal valt er nog wat lichte regen. De middagtemperatuur ligt tussen 6 graden op de Wadden en 12 graden in het zuiden van het land. De wind waait uit het zuidwesten en is aan de westkust krachtig, windkracht 6. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en vanuit het westen gaat het weer wat harder regenen. Vooral in het zuiden en midden van het land kan het af en toe flink doorplensen vannacht. Het koelt nauwelijks af en de zuidwestenwind blijft stevig doorwaaien. Morgen is het opnieuw grijs, regenachtig en zacht met temperaturen rond 11 graden. De zuidwestenwind waait morgen zelfs nog wat harder dan vandaag. In het weekend is het overwegend droog en wellicht is er zondagmiddag ook wat zon. Het blijft zacht met 7 tot 10 graden en we houden een stevige zuidwestenwind. Pas in de loop van de komende week wordt het weer wat koeler. Aan ah, weer verkeersinformatie. Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Blarikum, 7 kilometer. Heeft te maken met een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Diemen en Knoop het Amstel, 2 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten. Een kapotte vrachtwagen op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... zorgt voor een file tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam... De file is inmiddels 6 kilometer. En in verband met een spoedreparatie op de A59 vanuit syrix C naar Os... bij Waalwijk 2 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. En dat doen we vandaag met uh, Harm Edens. Welkom. Welkom. Presentator, columnist, uh, collega bij de NGV. B binnenkort ook weer, dit was nieuws, hè? Ja, in mei gaan we weer uh, van start... Ja, ik heb er echt zin in al. Ja, maar bij de commerciële nu. Ja, er was niks aan te doen. Er was geen enkele plek op de PO te verzinnen op de publieke omroep waar wij uh, ons kunstje konden doen. Oh. En uh, ja, maakt het niet zo gek vanuit wie het eruit zijn. Het blijft eigenlijk hetzelfde programma. Maar... Ja, want aan de formule wordt verder niet iets veranderd. Bedoel, nou, nee, niet. we gaan wel een, een, een leuke constructie om het reclameblok heen verzinnen. Wat we laatst ook gedaan hebben. Toen we één een, een proef gemaakt hebben vorig jaar. En, uh, ja, maar voor de rest blijft het gewoon uh, oud en vertrouwd. Ja. Hopelijk. We hadden op onze gastenlijst ook staan Tjeu Fazer. Die is uh, werkzaam bij het Financieel Dagblad. Maar die zit ergens vast in het verkeer. En het is niet gelukt om hier te komen. Dus we hebben Peter Nikken. Die hebt u net ook gehoord uh, gevraagd om nog even bij ons te blijven. De eerste bijzondere hoogleraar mediaopvoeding. Dus die kijkt vast ook nog wel eens wat meer dan kinderprogramma's. Meneer Nikken, dat klopt hè. Uh, ja, dat klopt. <laughs> Oké. Okay. Nou, fijn, fijn dat u er nog even bij kon blijven. Dan uh, hebben we toch een volwaardig forum. Um, laten we even beginnen met iets wat we net in het medienieuws ook gemeld hebben. Harm Edens, uh, Dynasty komt terug als film. Ja, ik hoorde het net. Ik wist het nog helemaal niet. En ik moet zeggen, eerst denk je even, uh, moet dat nou? Toen riep iemand het boeiende woord, het wordt een prequel. Dus voorafgaand aan alles wat wij al die jaren al gezien hebben. En toen dacht ik in het kader van, van retro-media, wat, wat eigenlijk toch iets is wat nooit meer weggaat, het blijft uh, komen en komen. Vind ik het wel heel erg leuk om te zien hoe een jonge Alexis en een jonge Blake en een jonge Crystal en een jonge Sammy Joe jo, Hoe het allemaal zo is gekomen. Hè? Ja, en ook hoe dat eruit ziet en hoe vals het nu is. Hè? Want is, als je nu Dynasty opzet, is het een hele ouderwetse trage serie. <laughs> nee, dat willen we natuurlijk niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan opleuken en uh, ja, spannend. Verheugt u zich erop, meneer Nikke? Um, nou, ik heb de serie in de tijd nooit zo uh, gevolgd. Ik was niet echt van Dynasty of van ER. Ik kan me wel oh, voorstellen Dallas, dat... Dallas nu... had je, Dynasty en Dallas waren de twee concurrenten. Eerst alweer. Dallas, toen ja, Dynasty pa, ja. en toen Falcon ja. Ja. Ja. Nou, ik, ik kan me voorstellen dat nu uh, voor ouders die dat toen als uh, zeg maar in, in hun jeugd gezien hebben... heel interessant is en dat ze dat dan juist weer gaan delen met hun kinderen. Ja, ja. Maar die, maar die, die, samen de, kijken. Die trend die Harm ook al signaleert van, van retro televisie. Hè? Je ziet uh, nou, wie van de drie is intussen weer terug op de tv bijvoorbeeld. Ze zo waren zo'n zoon. Ja. ja. Dat is wel een trend. Ja, je zou haast gaan zeggen van... hebben makers geen creativiteit meer. Nee. Uh, en, en kunnen ze geen nieuwe dingen meer verzinnen. Maar ik denk dat dat toch niet echt het geval is. En, en over die kinderprogramma's waar we het net over hadden... want ik, bedoel, ik noem dan even Q&Q. &Q. Dat, dat vonden wij vroeger heel spannend. Maar zijn er programma's uit het verleden waarvan u zegt... nou, dat zou zo weer nu kunnen en daar hebben de kinderen van nu ook best wat aan? Nou, ik denk dat er een uh, aantal producties zijn die uh, min of meer tijdloos zijn. Ik heb zelf in mijn uh, verleden heel lang meegewerkt aan de kinderkast televisieprijzen. Dat waren onderscheidingen voor de beste Nederlandse kindertv-programma's. Nou, er zijn een aantal producties van die je uh, volgens mij nu uh, prachtig weer opnieuw zou kunnen maken. Omdat de verhalen zo goed zijn, die waren echt tijdloos. Floris, hè? Floris, ja, maar ja, echt, dat, dat is al een film geweest. ook nog niet Ja, maar die vond ik niet zo denderend. En, en echt die oude serie met die mooie magi magische verhalen met Cinderella En dan, wat, wat, dat is zo oud en zwart-wit, kan je bijna niet meer uitzenden nu. Maar dan een echt goede remake. Oebelen, hamelen. Hamelen, ja. Je ja, ja. <laughs> hebt trouwens veel geschreven aan series. Mm -hmm. uh, zijn daar series van die een film verdienen, een filmversie? Nou, had eigenlijk best gekund. Als dus het zonnetje in huis heel serieus had uitgebeend naar een... Uh, een, een komische film over een echtpaar wat een vader in huis heeft. Dat had natuurlijk heel goed gekund. Ze we eigenlijk nooit opgekomen. Ja. Ja. Oh, misschien alsnog dan. <lacht> Kraai leeft nog. <lacht> dus uh, ja. Ja. Nou, uh, dat, dat is dat. Um... Laten we het hebben over gisteravond. Toen zaten uh, de oud-collega's van Transavia-piloot uh, Julio Porch bij Pauw en Witteman. Uh, vandaag staan ze trouwens ook in de Volkskrant. Uh, zij vertelden over, uh, dat deden ze trouwens voor het eerst, over dat gesprek in 2003. Dat was ergens in, uh, op Bali, geloof ik, waar Porch dan voor het eerst zei dat hij mensen in zee heeft uh, gegooid. Uh, via de vader van Maxima, toen in de regering van Argentinië, uh, die daar ook iets af zou weten. Zo kwamen ze eigenlijk uh, met Porch op dat gesprek. En daar laten we even, even luisteren hoe die jongens dat vertellen. Er zijn daar in die tijd, 76, 83, ja. zijn daar duizenden en duizenden mensen zijn verdwenen. En als dus jij het baas bent van een land, sorry hoor, maar dat kan gewoon niet dat je dat niet weet. Ah, nou, you knew nothing, come on. We threw them in the sea. Threw them in the sea? Ik zeg maar, hoe, hoe, hoe deed je dat dan? Kijk keek me aan en deed strak met die handen. Daar hoef je niet uh, erg lang over na te denken... om te begrijpen wat hij daarmee bedoelt. Heb je die uh, twee mannen gezien daar, Harm? Tevorm? Ja, ik, ik zag ze zitten en toen begon het gesprek. En toen moest ik een belangrijk telefoontje doen... en toen heb ik het eigenlijk niet meer gezien. Maar ik heb het vanmorgen, de artikel in de Volkskrant, uh, gelezen. En dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. En het is, het is een uh, moeizaam verhaal, hè? Dat als je uh, ineens ongevraagd getuige bent van de, van de bekentenissen van iemand... of dat nou is of niet, dan moeten we in dit geval maar even vanuit gaan dat het wel zo is. En... Dat gaat op je geweten drukken. En je vertelt dat ooit dus En van het een komt het ander. En uiteindelijk ben jij bijna degene die uh, ja. onder vuur ligt. En je wordt zwaar bedreigd. En, Want dat he, is, is een beetje hun verhaal nu. Is dat Ze slapen niet meer. Ja, en, en, ze hebben dat gemeld bij hun uh, meerdere. Ja. Uh, en dachten van nou ja, dat, he, dat is onze plicht. Wie moet dat ja. gewoon even uh, melden. En vervolgens worden zij nu gezien als degene die hem hebben aangeklaagd, meer, meer Terwijl dat helemaal niet zo is natuurlijk. En zo gaat het ook. He. Er is nog helemaal geen rechtszaak. En ondertussen... Ze zijn er de, de veroordelingen weer. We zien meer de advocaten van beide partijen dan dat die mensen gewoon rustig hun leven kunnen leven. En te zijn de tijd zal wel blijken of het waar is of niet. Hebt u het gezien, meneer Nikke of gelezen vanochtend? Uh, ik heb erover gehoord en gelezen. Ja, en, ja, het is het typische klokkenluidersprobleem. Uh, uh, je wil dingen aan de kaart stellen, het is heel belangrijk. Uh, en dat drukt op je geweten. Maar je krijgt ongelooflijk veel dan weer, uh, weer terug. En je ziet, uh, want deze mannen waren voorlopig nog niet in de media geweest. Uh, Port zelf, uh, ja, die zat op een gegeven moment vast. Maar zijn vrouw heb ik bijvoorbeeld ook gezien bij ja. Paul Witte, Want de advocaat natuurlijk. Uh, mm -hmm. Hier zat ook weer de advocaat bij van deze twee mannen. Het lijkt ook een beetje een, inderdaad een strijd tussen advocaten te zijn. Maar dat gebeurt de laatste tijd steeds meer. Ik bedoel, uh, voorbeeld van de NCV, Keith Bakker. Toen dat bij Boulevard uh, omhoog kwam bij John van der Heuvel. Die heeft daar lang mm -hmm. onderzoek naar gedaan. Maar er zijn nog helemaal geen harde bewijzen. Het zal allemaal wel weer niet deugen. Maar in die uitzending werd twee keer aan het eind gezegd... Ja, we moeten er natuurlijk niet iemand gaan veroordelen. Die nog niet uh, schuldig bevonden is. Terwijl ze daar een half uur uh, al hun gal over gegooid hebben, einde carrière, einde alles. Dus dat, dat, dat zijn zeer bedenkelijke ontwikkelingen, vind ik. Ja. Uh, de Telegraaf bijvoorbeeld speelt daar een rol in. Die, die hebben die potje, uh, ja, af en toe zag je mooie foto's van hem. Dat is een hereniging met zijn vrouw op een terrasje. Uh, ja, even los van de vraag of hij het nou wel of niet gedaan heeft, maar het is best wel bijzonder dat ze hem op voorhand eigenlijk al een beetje steunen. Want dat blijkt ja. toch heel erg uit die, uit die uh, verhalen. Nou, dat krijg je dan weer. Hoe harder de ene kant. Op duw toe, de andere kant van de media gaat we tegenduwen. Maar het is ook zo raar dat er dan niet één keer een echte verklaring is. dat die man uitlegt waarom hij in een dinetje dan zulke domme ontboezemingen doet. Vraagt, zeg dan één keer ergens, kan je ook in een persverklaring of namens je advocaat. er zijn heel veel makkelijke manieren om dat te doen. Dat je zegt, ja jongens, nou ja, ik, ik had eigenlijk een saai leven en een lelijke vrouw. en toen dacht ik, laat ik eens een bijzonder dinetje op Bali doen. En, en ja, ik heb er ontzettend veel spijt van en natuurlijk heb ik dat niet gedaan. Maar dat, dat is niet zo. Ja. Dat, het, het ettert maar door. Nou ja, daar ging het gisteravond natuurlijk ook even over. Dat, dat, uh, het, is, het, is ook een, het is ook deels interpretatie van die twee mannen. Ik bedoel, uh, hij, het, hij sprak in de vorm van we hebben dit of dat gedaan. Dat kan zijn. Argentinië heeft dit gedaan. Nou, ja. Wij piloten. Wij... Nou ja, precies. Ja. Dat kan natuurlijk. Ik ja. bedoel, ik nogmaals, we treden niet in wie er nou gelijk heeft, maar het kan. Ja, dat, maar het gaat wel zo zijn eigen leven leiden. En het gekke is, de ene keer is die straaljagerpiloot... en kon die helemaal geen burgertoestellen vliegen in die tijd. Toen was hij ineens weer toch een burgerpiloot. Toen had hij ze de eigen handig uitgeduwd. Binnenkort is hij waarschijnlijk zelf ook naar beneden gevallen. Dus het uh, is... Uh, uh, uh, uh. Het zijn rare, rare processen hoor. Maar dit is wel serieus en dit is nog niet dit was het nieuws. Nee, maar dat is wel een manier om het tegenaan aan te kijken, nee, Jurgen. Ja, nee. Dus... Nee, je, hebt, je hebt gelijk. Nou, je zet uh, de macht van de media hierbij dan. Hè? Ja, maar dat wou, dat wou van... ik nog even u vragen, want u bent natuurlijk vooral op die kinderen uh, gespecialiseerd. Maar, dit, maar dit is, je ziet hoe de media werken in dit geval. Ja, de, de journalistiek die moet er natuurlijk een, een verhaal van maken. Hij probeert daar enerzijds uh, zo goed mogelijk het uh, verhaal te vertellen zoals het is. Maar ja, aan de andere kant, uh, je zit met kijkcijfers, je zit met uh, inkomsten voor kranten en ja, het, het moet smakelijk, het moet uh, sensationeel zijn. Dus het kan zijn van dat je daar steeds dan toch weer grenzen op gaat zoeken en dat dat dan ja, een eigen verhaal gaat leiden wat misschien niks meer te maken heeft met uh, wat straks de rechter uh, voor ogen gaat krijgen. Nee, Een eigen verhaal, daarover gesproken. Libelle had een uh, mooi eigen verhaal, namelijk een interview met Alicia, dat is de halfzus van ik Koningin Beatrix en uh, haar zussen. Je hebt het helemaal gelezen, Armin. Ja, ik heb het net uit. Ja, dus ik zit nog een beetje bij te komen, moet ik zeggen. Wat, wat nou, vind Het gekke, ook weer zo'n verhaal. Vanochtend staat er een hele korte samenvatting hiervan in de Volkskrant. las ik even. Van uh, ja, dat, uh, Toen mijn vader was overleden, werd ik weggestopt in de provincie in een hotel. Daar kwam het ongeveer op neer. En Beatrix heeft drie minuten koffie met me gedronken. Dat was het. En ja, dan denk je, wat is nou weer de bedoeling hiervan? Hè? Het blad moet ook weer vol. Maar dan of all, of all magazines de libellen... waarvan je denkt, nou leuk en braaf en gezellig. Nou is het ook een leuk, volstrekt niet zeggend en braaf gezellig artikel. Maar toch weer iets oprakelen waar totaal geen verhaal aan zit. dan ja, is... Is... de libellen toch, ik dacht, dat is echt zo'n oranjegezind blad. Ja. De, die, die, ja. waar, die waarom doen die half, dit? Een halfbakken poging om dan nog een soort, uh, nou ja, half is het mooie woord in dit, dit geval, een uh, soort, soort achterkant aan uh, die Alicia te breiden. ik denk, mensen, je hebt je geld gehad, je kan er verder ook niks aan doen. Beatrix al helemaal niet, los van het feit of ik nou een fan van Beatrix ben of niet. Maar ik denk, laat dat mensen gewoon rustig doorregeren. En dan komt er ineens die, die halfzus die je als kind al op bezoek kreeg in je eigen huis. Met, er is een soort meisje naar voren geduwd, ja, papa heeft nacht een kentje in buitenland, kijk hier is je zesje. En dat, dat, dat is toch ook heel raar, dat lijkt mm, mij heel gek. Wat vindt u meneer Nikke? Ik heb het uh, niet gelezen, dus ik kan het niet, uh, niet goed beoordelen. Maar ja, uh, ook hier uh, ja, speelt inderdaad weer van, uh, het wordt een verhaal en uh, ja, mensen moeten het dan lezen. En... Wat er echt gebeurd is en hoe het nou precies in elkaar steekt, ja, dat weet je natuurlijk nooit. En dat is juist zo belangrijk, van dat we als burgers eigenlijk toch heel media zijn. En toch altijd goed afdenken van wie schrijft dat verhaal, met welke bedoeling, waarom. Mm. Maar het is, het is vooral een beetje een klaagverhaal van haar, dat, dat ze dus geen contact kan krijgen met die zussen. Die willen dat ook helemaal niet. Zou dat vanuit, laten we zeggen, vanuit het Koningshuis toch misschien handiger geweest, de PR technisch, om haar uh, uh, ja, misschien wat meer erbij te betrekken? Was dat handiger geweest? Um... Ja, ik denk dat, uh, dat de regie daarover gevoerd uh, had kunnen worden, meer vanuit het Koningshuis inderdaad. Hadden ze beter kunnen inschatten van wat er, uh, de consequenties dan zouden zijn van dit soort verhalen. Want we nou, kunnen dat toch wel hebben als land ook, denk ik? Dat wel, denk ik. Maar aan de andere kant, ja. Ja, het, het doet er helemaal niet toe. Het is ook een soort vals sentiment wat je dan kweekt, denk ik. Het was wel lekker, lekker geweest in, in de expansiedrang dat je een, een dependance in Parijs had kunnen openen of zo. En af en toe met de gouden koets heen en weer. Dat dat zo kleine. Dat is wel goed denk ik. Dat je meer van jezelf laat zien. Ja. Nee, ik vond, ik vond het, het gelijk België even. Ja, België zo. Nee, maar ik vond echt, omdat je het opschrijft krijgt het in deze aandacht. Het is echt helemaal niks. Nee. Dus nee. niet meer B doen lieverd. Nee, want wat zou daar nog iets? Ver, zit daar nog iets achter ook denk je of niet? Of die vrouw is daar dat, gewoon gemeld van. Uh... Nou, ze, misschien viel het hard natuurlijk. De vorige keer dat ze dat ze elkaar zagen, had ze een zware kanker. En toen dachten ze misschien wel van, nou, die maakt het niet lang. En nu is de kanker overwonnen. En dan verwacht je misschien als journalist dat je een prachtig, sappig verhaal... en dan komt het niet verder dan ze willen geen thee drinken... en ik we mm. ben weggepakt in de provincie. En ja, dan moet het toch opgeschreven, want je bent toch helemaal naar Parijs gereisd. Dus... Ja, ik weet het ik weet, ik weet, ik weet niet zo vrolijk van. Nee, goed. Nou, dan weten we dat ook weer. Uh, meneer Nikken, dank dat u nog even wilde blijven zitten uh, voor dit uh, mediaforum. Peter Nikken dus, de eerste bijzonder hoogleraar mediaopvoeding uh, van Europa. Dat doet hij aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. En Harm Edes ook hartelijk dank voor uh, je bijdrage. Graag Straks gaan we de Nationale Nieuwskunst spelen. Daar moet ik zo meteen nog iets over vertellen, want er zijn gisteren wat dingen fout gegaan. Daar zijn we op gewezen door luisteraars, dus er komt een rectificatie. In het voordeel trouwens van de kandidaat kan ik er vast bij zeggen. Daarmee is de hoogste score nu 96. Remco Veldhuis moet zometeen aan de bak uit Gorkum. Maar eerst is hier muziek van de Radio 1 CD, de groep Suarez. Zemar wij, en de molie. Je descends l'escalier et tombe dans mes bottines Et là je t'en ai allé Avec ma boîte à tartines C'est une sacrée journée, j'envisage déjà le pire Mais que va-t-il encore m'arriver Le ciel sur ma tête Va-t-il encore tomber On s'en fout de tes mains, je veux ta main dans la mienne je veux mon cœur près du tien je veux ta bouche dans la mienne, je veux ton corps sur le mien Trouver tant peu d'argent et de voir sourire aux gens, le train de train me fatigue, j'aimerais tellement m'enfuir, je pense à nous demain, tes cheveux dans les miens, j'aimerais tellement pouvoir vivre d'amour et de tes mains Comment pourrais-je un jour t'oublier T'es de la première, pourrais-je encore ton Dans tes bras, dans tes draps. On s'en fout de ta main, je veux ta main dans la mienne, je veux mon corps près du tien. Tant que la mer nous emporte, je veux ta bouche dans la mienne, je veux ton corps sur le mien. Heureusement qu'il y a ces moments où ta main est dans la mienne, où ton corps est près du mien. Heureusement qu'il y a ces moments Où ta bouché dans la mienne Où ton corps est sur le mien Dus Radio 1 heet en, uh, die heet uh, Landecideur en die groep komt uit Wallonië... en is gevormd rond uh, de voorman en die heet Mark Pinilla. Bent u weer bijgepraat? En meer daarvan de hele week al op Radio 1. Wij verwelkomen Remco Versluis. Die is uh, zeeman en komt uit Gorkum. Dat is correct. Hoeveel water is er eigenlijk in Gorkum? Nou, vrij redelijk veel met de rivieren, maar... Uh... Oh, ja, natuurlijk, de, de rivieren lopen ja. daar. Ja, ja, natuurlijk. Ja, Slotloestijn. Ja. Maar je kan niet zo direct de zee op? Nee, nee. Ik, ik werk op een platform in de Noordzee, voor de kust van Engeland. Pol platform. Is, nou, het platform waar ik op zit is een hotelplatform, zo noemen ze dat. Je hebt heel veel diversiteit, maar ja, daar ga je gewoon met de helikopter heen. Ja. Maar hoe werkt dat dan? Dat is gewoon een hotelmogelijkheid voor mensen die op die eilanden werken allemaal. Een groot Britisch-Engels bedrijf in dit geval heeft een platform gehuurd voor een bepaalde tijd. En die wordt geleverd met een bemanning van rond de twintig man. En daar maak ik deel van uit. En de klant bepaalt met wat voor mensen die komt. Zij kan tot maximaal bij ons tot 110 man. Ja, en dan ja. in dit geval zijn we nu een platform aan het verwijderen. Kijk dat aan. is... Dat die, die doet het niet meer. En, en wat, doe je, wat doe jij dan? Je bent een technisch iemand daar? Ik of? ben voor hm. verbindingen, communicatie met schepen, helikopters en ook op het IT-gebied hou ik het netwerk in de gaten ah, kijk, en dat soort dingen. En dat verklaart dat je daar midden op zee ook gewoon het nieuws allemaal kan volgen. Dat is correct, ja. Via kijk, satelliet. Kijk hoe goed dat dan is gegaan. Want uh, 96, dat is dus de kloppe score. Moet ik even uitleggen, want gisteren hebben we uh, uiteindelijk geteld dat er 14 vragen goed waren in deel 2 van de Nieuwsquiz, maar de jury die uh, is al een beetje te knikken bollen. Ja, het is toch uh, zo halverwege de middag natuurlijk. En ze hadden zich een beetje verteld, dus dat moesten er uiteindelijk 16 zijn. Het ging uh, waarschijnlijk gewoon iets te snel. En daarmee komt die hoogste score uit op uh, 96 punten. Dus dat is de kloppenstand uh, nu. We gaan kijken of dat gaat lukken. Hier is deel 1. De nationale nieuwsquiz. Asielzoekers die herhaald hebben geprobeerd in Nederland te blijven... mogen een nieuwe beroepszaak niet meer in Nederland afwachten. Ik heb lang genoeg in Afrika gezeten. En er zijn daar ruimte en mogelijkheden genoeg... Maar het zijn altijd de zwakken die onder valse voorwenselen hier blijven. Dit hier ook een centrum. De mensen zijn vaak eenzaam. Je moet eigenlijk net als bij kinderen en honden duidelijk zijn: het is of ja of nee. Ze worden gewoon weer in de armoede getrapt. Ja, illegale vreemdelingen moeten weer gewoon opgesloten worden. Vindt minister, uh, de minister van Immigratie en Asiel. Ik zei bijna zijn naam, zeg. Want uh, dat is niet goed. Want uh, dat is de eerste vraag namelijk: wat is zijn naam? Gert Leers Is uh, goed. Vraag 2. Diezelfde Gert Leers die wil asielzoekers ook sneller terugsturen. Na hoeveel afwijzingen om in Nederland te mogen blijven... moeten asielzoekers een nieuwe beroepszaak voortaan in het eigen land afwachten? 2. Dat is goed. Vraag 3. Leers is als minister van Immigratie en Asiel een minister zonder portefeuille. Daarmee wordt bedoeld dat hij geen eigen departement heeft... maar onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties valt... En die ministerspost heeft al heel wat namen gehad. In 2002 werd de functie voor het eerst vervuld. Toen heette het Vreemdelingenzaken en Integratie. Maar wie was toen de minister als eerste? Van Bokstel? Dat is niet goed. Het was Hilbrand Nawijn. Het was bij het aantreden van het tweede kabinet Balkende. Toen nam Rita Verdonk de functie over. Vraag 4, de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Het moet blijven dat het niet een hele zware boodschap is. Je, het, het is gewoon echt een eindejaarsmusical met, met, met humor en wat leuk is. Maar wat een educatief tientje heeft. Marco Bussato. Ja, meestal horen we hem zingen, maar nu praten. Uh, voor Kids gaat de zon op. Dat is de titel van de schoolmusical die Albert Verlinde op verzoek van Marco Bussato heeft gemaakt. Het is dus een musical met een serieus thema. Zonder dat het dan ook weer al te zwaar wordt. Vraag 5. In die musical zitten twee liedjes van Borsato. Dat was een voorwaarde van Albert Verlinden om een musical, uh, omdat hij nou eenmaal een hit nodig heeft, heeft hij gezegd. Behalve wat zou je doen, zit er een Marco Borsato nummer in dat een paar jaar geleden in een War Child TV-filmpje zat. En dat gaat over een kindsoldaat. Wat is de titel van dat nummer? Uh, je speeltuin? Het, je mag het ook zingen. De speeltuin volgens mij. De speeltuin, is goed. Nou, dat gaat heel goed ook. Uh, laatste vraag, maximaal vier punten. Je krijgt aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk: wat bedoelen we hier als je het dan doet, uh, denkt te weten? <coughs> Pardon, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik lig in Koninginnenland. 3. In 1824 ben ik vernoemd naar Sir Thomas. 2. Met 1,6 miljoen inwoners ben ik de stop. derde stad. Brisbane. Ja, dat is hem. Ligt in Queensland, vandaar Koninginland. En vernoemd naar Sir Thomas Brisbane. En uh, nou ja, het verhaal is duidelijk: met al dat water daar, uh, is uh, dat het onderwerp. Uh, in de laatste vraag uh, komen we op een uh, score van 6 in de factor. Dus dat betekent 16 vragen goed straks. Um, in ieder geval gelijk te komen met die 96 punten die er staan. Sit back and relax, ik kom zo bij je terug.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 Het roet is neergedaald, maar de rust is nog lang niet weergekeerd. Vanmiddag houdt de Tweede Kamer een spoeddebat daarover. Is het terecht dat burgers zich nog steeds ongerust maken over gezondheidsrisico's? Ondanks dat het RIVM deze week concludeerde dat de brand bij chemiepak geen gevaar heeft opgeleverd voor omwonenden. De ongerustheid over de gevolgen van de brand in Moerdijk is onnodig. Bent u daarmee eens of oneens, laat het weten via de sms 7070, kost 50 cent. Gratis bellen is een mogelijkheid 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar atstam.nl. Dan zijn we terug bij Remco Versluis. Um, de opdracht is duidelijk, hè? 16 vragen minimaal goed. Liefst meer, want dan ben je over de 96 punten heen. Um, 90 seconden de tijd. Als een antwoord niet duidelijk is, dan moet ik pas roepen. stel ik snel de volgende vraag. Komt-ie! Ja. De Nationale Nieuwsbeest. Welke partijen zijn na een ledenbijeenkomst nog niet GroenLinks. uit of ze de missie naar Koendo zullen steunen? Is goed. Wie heeft bij SBR Show shownieuws bevestigd een haarimplantatie te hebben ondergaan? Frans Bouwer. Wesley Snijder. De Fiskers pakte frau pakt fraude waarop de komende tijd extra aan? Op achter. Dat is goed. Wie scoorde driemaal voor Barcelona in de bekerwedstrijd yes. tegen Real Betis Sevilla? Is goed. Messi, zei hij. Welk jaarlijks festival is begonnen in Groningen? Pas. Eurosonic Noordenslag. Wat houdt Campina vanwege de brand in Moerdijk buiten Melk. de winkels? Dat is goed. Welk postbedrijf wil concurrent Selectmail overnemen Zand. van Duitse Post? Is goed. Voor het eerst sinds 1978 wordt er in de ronde van Spanje weer in welke regio gefinished? Baskeland. Is goed. Wat moeten Belgische mannen laten groeien als protestactie tegen de regeringsonderhandeling? Is goed. Over het leven van welke regeringsleider verschijnt in mei een film? Pas. Dat is Sarkozy. Amerikaanse wetenschappers hebben de grootste kleurenfoto ooit waarvan gemaakt. Het heelal. Dat is goed. Op welke snelweg ontstond gisteren een lange file vanwege een gevonden lichaam? A27. is goed. De marechefier op Schiphol heeft snoepjes met wat erin aangetroffen. Dat is goed. De populariteit van welke president is voor het eerst Obama. sinds juni weer gestegen? Dat is goed. Een tanker met 2400 ton waarvan is gekapzeist op de Rijn? Dat is goed. In welk land is een mythische kat katachtige opgedoken? Pas. In Maleisië. Welk museum heeft de roemruchte kaasvloer gekocht? Bo Boimers Bo van Beuningen. Met wie is minister Edith Schippers hard in aanvaring gekomen... tijdens devant, het debat over de aanpak van de q koorts Is goed. Inwoners van Almere die hun woning volgens het keurmerk... veilig wonen wonenbeverdering krijgen wat als beloning? spray, die tellen we er nog bij. Ik praat, ik praat steeds doorheen als je een antwoord geeft. Dat zeg ik nog maar even erbij voor de luisteraars thuis. Omdat wij, dat staat gewoon in de regels. Ik moet die vraag afmaken, want anders zou het een beetje een onduidelijk verhaal worden. Wat denk je zelf? Twaalf of zo. Het waren er vijftien. Op één vraag na, net niet gelijk. Ik dacht, hij gaat het redden. Want dat kanon ging echt heel goed. En trouwens de factor ook wel. Dus um, ja, net niet, zullen we maar zeggen. Negentig punten, maar het is niet genoeg voor de 96. Helaas. Ja. Wel twee kaarten voor beeld en geluid gaan uh, mee naar het Boorheiland. De mok, waar je daarmee de Blitz kan maken natuurlijk. Hey, Ik zeg steeds Boorheiland, dat het is niet eens een Boorheiland. En uh, we doen er ook nog een lunchradio bij. Hartelijk dank. Fijn dat je meedoet. Goede reis terug naar Vorkum. Dank je. Ik verwijs u door naar kwart over één. Dan gaan we praten over Griekenland. Ja, dat is een en al ellende. Krijgen wij dan hierdoor? Maar er zijn ook mensen die daar geregeld komen. En die hebben daar een boekje over geschreven. Een van die mensen is Dick Ridder. En die zegt: het valt allemaal best mee. We gaan straks luisteren naar zijn verhaal om kwart over één. Nu is het NOS Journaal.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 ticketcenter.nl. Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. Worldticketcenter.nl Tot 4,5% rente op ons klimspaardeposito. Kijk op frieslandbank.nl. Dit is Radio 1.